11 uur. Raymond Seré met de college. Hun ouders worden door de schooldirecteur geïnformeerd. In de Indonesische hoofdstad Jakarta houden tienduizenden moslims... een protestmars tegen de gouverneur van de stad. Ze vinden dat de christelijke gouverneur op moet stappen... omdat hij de Koran zou hebben beledigd. Hij citeerde een vers uit het boek... wat door de demonstranten werd beschouwd als godslastering. Door de protesten hangt er een gespannen sfeer in Jakarta. Sommige bedrijven laten hun personeel thuiswerken... en ook zijn scholen gesloten uit angst voor rellen. Er zijn 18.000 agenten en militairen ingezet om escalatie te voorkomen. Bij het voormalige kamp Vught worden vandaag drie stukken spoor onthuld... op plekken waarin de Tweede Wereldoorlog een spoorlijn lag. Via die route werden joden op transport gezet naar Auschwitz. De spoordelen zijn 20 tot 30 meter lang en staan midden in de natuur met informatieborden erbij. Het zijn geen delen van het originele spoor, maar ze komen wel uit dezelfde periode. Kamp Vught was tijdens de Tweede Wereldoorlog het enige SS-concentratiekamp buiten Nazi-Duitsland. In totaal werden er zo'n 32.000 mensen opgesloten. De rechtbank buigt zich over het wrakingsverzoek in de zaak Wilders. De advocaat van de PVV-leider, Geert-Jan Knoops, wraakte gisteren een van de rechters. Die rechter zou voor ingenomen zijn geweest tijdens het verhoor van een deskundige. Wilders en Knoops willen dus dat zij vervangen wordt door een andere rechter. De vrakingskamer moet binnen twee weken een besluit nemen over de kwestie. En dan het weer, vooral bewolking vandaag, maar ook af en toe wat zon. Tegen de avond breidt de regen zich uit over het hele land. Het wordt zo'n 10 graden en in het weekende blijft het wisselvallig. Het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NMS. ZFM, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 De watertoren sport, daar hebben we het dan over, met Ron Perenbon-Voller, Henny Rukert en speciale gasten. We gaan zo weer van start. Eerst een stukje muziek. En dan luistert u naar Rob de Nijs. Nu het om haar gaat, een van zijn mooiere nummers.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 ik ben God niet, maar een man. Geen held, maar wel veel ouder. Maar nu het om haar gaat. Nu het om haar gaat. Nu haar bed in het donker staat. Is het zo? Zal ik als een leeuw in nood wat mijn kracht oneindig groot Voel me sterker dan de dood Nu het om haar gaat Zij heeft nooit iemand kwaad gedaan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 Is het wonder op voor haar? Want God, ik kan niet zonder haar. Nu het om. Om haar gaat. Nu het om haar gaat, nu haar hart zo moeizaam slaat, het zo. Als het om haar gaat, uh, dat hoort bij mij, uh, ja, als het om mijn collectie gaat, uh, tot uh, de kippenvelnummers. Nou, je mag hem vaker draaien. Wat nou. een schitterend nummer. Dankjewel. Ik, ja. heb, uh, ik, ik... ik presenteer wel eens uh, muziekavonden in Schouwburg en, en Zalen. En één keer zat ik bij Rob in de kleedkamer. En je gelooft het niet, maar een uur voor zijn optreden loopt hij door die kleedkamer... zijn stem in allerlei manieren uh, op te warmen. Het is niet om aan te horen, maar, het is, maar dan komt er zoiets zuivers uit. Dat is natuurlijk prachtig, hè? Ja, maar dat, dat moet ook, Henny. Uh, uh, ik bedoel, als je, jij stapt ook niet uh, uh, zonder warming op het voetbalveld op. Als artiest moet je ook je, je, stem, je stembanden opwarmen... Je, je vingers, je indrummen. Dat moet gewoon. En, en te vaak doen we dat allemaal niet... Daar ontstaan er blessures door natuurlijk. Maar op de reis, ik vond het opvallend, want het is een van de. Het is eigenlijk voor het eerst dat ik hier merk... dat jij een liedje helemaal uit laat spelen. Want dat <laughs> gebeurt nooit. Echt nooit. En Het was voor het eerst. Maar het is, je hebt gelijk, Rob de ijs, We denken altijd aan hem als uh, he, zachtje de regen enzovoort. Ja. Leuk. En, maar dit is, hij, het is een fantastische zanger. Ja, Echt zonder ja. meer. Hij heeft Mooi een gegeven... goede Heel Nederlandse lied. Ja. Heel veel Absoluut. repertoire heeft hij uh, gecoverd. De Engelstalige versies van nummers van Brad van David Gates. En uh, ja, ook helemaal... Kijk, de man heeft uh, zo'n bijzondere... Uh, Herkenbare stem. Uh, als je hem hoort op de radio, of op televisie maakt niet uit, dan zie je hem natuurlijk ook nog. Maar uh, op de radio, als je hem hoort, dan herken je onmiddellijk dat is er op de ijs. Nice. Ja. En zoveel artiesten ze hebben we niet in Nederland die, die uh, zo puur die, die identiteit, ik struikel over mijn eigen woorden, hebben dat je ze onmiddellijk herkent. Ja, ja. eens. Henny, wat heb jij? Luisteraars, als u uh, denkt dat u in een muziekprogramma terechtgekomen bent, dan heeft u het mis. U luistert <lacht> nog steeds naar de Watertoren Sport. En daar hebben we als gasten Hans Wolf... de voorzitter van het wielercomité in Zandvoort... die proberen het EK hier naartoe te halen. We hebben Jos de Jong, kandidaat vrijwilliger van het jaar... en de man die het scheidsrechters opleidingsprogramma... bij de Koninklijke HFC heeft gedaan. En voor hem heb ik een aardig stukje uit de voetbalmatch. Als hij nog eens roet in het eten durft te gooien... dan maak ik ook hens, maar dan gaat het met geweld. Ik zal hem een penalty op zijn ogen geven dat zijn hele middenlinie van zwelt. Maar het vers van allemaal, vast majeur, kent u ze nog? Supporterslied. De arbiter heeft gefloten, dat was niet naar onze zin. Breekt die sloeber dus zijn poten, trap hem dood en snij hem in moten... en sla dan zijn hersens in. Goedemorgen, Jos. Goedemorgen. Vrijdschriftersopleider is weer uit het leven gegrepen. Ik zag hem in de krant en ik heb me rot Toen ik ja. Het is heel fraai. zicht heel leuk. Ja, Jij bent, uh, dat hebben we in het eerste uur behandeld, uh, uh, de kandidaat vrijwilliger van het jaar. Je moet het opnemen tegen andere grootheden, Yvonne ja. van Gennep, et cetera. Mensen kunnen dat zien bij uh, ad.nl-clubheld en dan moeten ze onder Haarlem zoeken. En dan vinden ze jou tussen al die andere grote namen. Ja. Maar wat ja. is je campagne? Wat ga je doen? Nou, ik vind het... Uh, ik, uh, ja, goed. Oké, okay, wat ga ik er dan doen? Ja. <laughs> Goede ja, vraag. Ja. Ik vind het eigenlijk heel moeilijk om mezelf maar een beetje te gaan promoten... via Facebook of via, via uh, Outlook of via al je netwerken, oh, weet ik allemaal wat. En ik heb daar gewoon een beetje moeite mee. Dan denk ik van, nou, ik hoop zeker dat... Uh, vanwege het feit dat uh, ja, ik genomineerd ben... waarschijnlijk toch door iemand van HFC... tenminste, daar ga ik wel van uit... dat er vanuit de kant van HFC iets, uh, iets gebeurt. Maar ik vind, ik vind het persoonlijk heel moeilijk om te, tegen HFC... te zeggen, kom op jongens... Zet mij even in het zonnetje. Ik allemaal, Jos, even uh, uh, over die brug, uh, de bescheidenheid... Er ligt een plan, dames en heren, of een plan. Er is een uitvoerend plan waarbij de hele regio West 1 en 2... Is strontjaloers hoe de Koninklijke HFC uh, het, het scheidsarsenaal heeft opgeleid... vanaf jongs af aan. We zien dagelijks, wekelijks enthousiaste jonge meisjes en jongens... die zichzelf uh, tegenkomen, die uh, groeien die uh, respect en gezag uh, weten af te dwingen... waarvan ze schrokken, goh, kan ik dat? Ik zie het gebeuren elke week. En uh, wat Jos al zegt, er zijn vier clubs die sowieso... we hebben gevraagd, help, help, help... wat kunnen, kunnen wij van jullie leren? Um, Jos is een fantastische gozer, een, een te bescheiden gozer op dit vlak. Ja, nou. uh, <laughs> we gaan het allemaal voor hen opnemen. En, en Henny heeft net al de verwijzing gemaakt naar de, naar de site... Maar dit zijn waanzinnige dingen. Ik heb, Zelf ben ik KNFB-scheidsrechter. Ik zie niet alleen de verruwing, maar daadwerkelijk ook het verbale geweld. Die kinderen, daar pra praat je ook over, hè? Ja. 12, 14 jaar. Die uh, weten dat er weer staan. We hebben voorbeelden van die kinderen dat die ouders op hun plek zetten, et cetera. Die, die nog met de nodige excuses komen van... ja Sorry, Scheids, ik had het uh, niet zo moeten aanpakken. Het werkt op een fantastische manier. En ja, jongs af aan werkend... We hadden ook voorbeelden. We hebben net even met uh, in de keuken hier nog even gesproken... over hoe het betaald voetbal daarmee over weg gaat. Die kunnen daar nog heel erg veel van leren. Nou, mag, ik, mag ik nog even iets zeggen, uh, uh, jongens? Uh, <laughs> je hebt je campagneleider gevonden. Dat is Hans Wolf. Ja. Uh, ja. dat is wel ja. mooi. Weg met het wielrennen. We gaan nu over <laughs> naar... Coos, we gaan Koos Peenhof <laughs> schreef in 1923... Oh, ja. over de voetbalwraak en ruwheid. Voetbalwraak begint met... Is dat waarlijk nu nog voetbal? Noem men dat mooie sport als het op de voetbalvelden zo vaak zuchtig knokken wordt. Bas Nijhuis verloot een aantal weken geleden Roda JC. Hij gaf twee keer een, gele kaart, een, een tweede gele kaart aan spelers die liepen te protesteren. Dat is een regel. Iedereen dacht, nou gaat het overgenomen worden. Nou is het afgelopen met het geoude hoer in het veld. Maar nee hoor, niemand steunt Nijho Nijhuis. Ja, Henny, ik ben blij dat je erover begint. Uh, ik geloof, het was een maand geleden dat uh, Nijhuis in een wedstrijd van Roda... en ik weet niet meer tegen wie Utrecht geloof ik... Uh, twee keer een tweede gele kaart gaf. Met andere woorden rood. Nou, rood is heftig. En die twee keer tweede gele kaart was vanwege praten. Daar nou, heb ik het net even met Jos over gehad. Uh, de regel is van de KNVB dat ten eerste... Uh, alleen de aanvoerder mag communiceren met de scheidsrichter... En ten tweede dat geen enkel protest van andere spelers wordt getolereerd. Dat is meteen geel. Hm. Klinkt dat hard. En Jos zegt net in de pauze ook van joh, Allah, dat laat je één keer gebeuren. Dan zeg je van jongens, hou eens op met dat gezeur. Bedoel, hè? Je gaat niet meteen met geel. Maar weet jij een voorbeeld van iemand die protesteert dat hij dat geel krijgt? Dat gebeurt gewoon niet. En dus die regel, Jos, wordt niet toegepast. Nee, daar ben ik gewoon met je eens en ik vind het eigenlijk doodzonde. Ik doe het zelf ook. Ik, ik geloof dat ik het wel één keer eens een keer heb gedaan. Toen ging, ging zo'n echt uh, vreselijk te keer nadat hij al een keer waarschuwingen had gehad. En op een gegeven moment weer begon te zeuren. Een beetje erg tegen mij begon te zeuren. Toen heb ik hem eraf gestuurd. Maar zo één keer gebeurt Maar je, je doet het in principe niet zo gauw. Je, Oké, okay, je, je weet dat alleen een aanvoerder met je mag praten. En daar ga je ook vanuit. Maar er zijn altijd andere gasten die, die bijvoorbeeld de overtreding hebben gemaakt. En dat zo'n aanvoerder het voor die jongen opneemt... Als, he, als dat dan niets is zoals die aanvoerder graag zou willen... dan zie je die speler ook naar die scheids toe komen... en zeggen, oh, nee, ja, je hebt verkeerd gezien en weet ik veel wat. En dat moet gewoon afgeven, dat moet over zijn. Als je met een aanvoerder praat, je geeft de aanvoerder... Uh, als een aanvoerder aan jou vraagt van... ja, maar waarom, uh, wat is er nou eigenlijk aan de hand? En je legt heel duidelijk uit aan die aanvoerder... ik heb gefloten, daar en daarom, en dit is er aan de hand, enzovoort, enzovoort... dan moet het afgelopen zijn... En zo'n aanvoerder moet dat gewoon accepteren. Je bent bovendien scheidsers dus hebben het maar te accepteren. Maar als dan uh, zo'n andere speler daarbij komt... en het uh, ook niet eens is met de, met de beslissing... en die begint tegen, tegen een scheids nog eens een keer te zeuren... dan vind ik gewoon geel, move, wegwezen. Maar nou goed, wat jullie zeggen is dus... de regel wordt niet gehanteerd. Nou, en en ja. uh, daar gaan we weer. Uh, er is wel een regel, maar niemand hanteert hem. ja, wat hebben we daar dan aan? Ja... De, dit is natuurlijk heel moeilijk. Want wij zijn niet degene die mensen moeten gaan opvoeden. Zo, zo paternalistisch zijn we ook niet. Maar wat ik zo dood en dood zonde vind. Is dat die actie van die Bas Nijhuis. Totaal niet is opgepakt. Ik bedoel ik vind de wereld draait door. Vind ik zo'n mooi voorbeeld. Dat die nodigt die man eens uit. En zegt wat heb jij nou weer gedaan. Zeg, dat heeft een draagvlak dan. Etcetera. Maar niemand heeft dit opgepakt. Ja. Maar Wat jij zegt Ron. Je hebt gelijk. Hoe, hoe, hoe, hoe verander je dit allemaal. Nou ja. Natuurlijk is Jos heel goed bezig om van bottom-up met heel veel jeugd, et cetera. Maar het is natuurlijk ook maar West 1, zeg maar. Maar het is dood en dood zonder, hou ik erover op. Uh, maar we gaan ermee door. Uh, we doen het op een nette manier. Uh, aanvoerder is uh, verantwoordelijk voor dit ge gezeur. En uh, normaal gesproken gaat het ook wel goed, maar het gaat ook, te vaak gaat het niet goed. Nou, ik denk als dat dit uh, een reden te meer is om... Uh, om uh... Om het weer opnieuw te gaan toepassen. Ik denk dat ik het meteen uh, aanstaande zondag, als het gebeurt, uh, gewoon ga doen. Invoeren. Ik zal wel kijken wat er gebeurt. Lijkt me heel interessant. We zijn benieuwd. Ja. Ja. Het is grijs in uh, Zandvoort. Hm. Uh, misschien wel wet, wet, wet. Want dat moet nu bepaald worden. It's everywhere I het is weekend laat het zien, zou ik zeggen, allemaal, hè? Ron? Ja, zo ja, is dat. Ja, ja, ja, jij, hebt, jij hebt iets met wet, wet, wet. Dat, ja, is, dat, dat heb ik begrepen. Ja, nee, zeker. Dat is wel een grappig verhaal. Toen ik begon bij de Telegraaf, toen uh, was daar voor de popmuziek... Jip Holstein. Nou, dat is een naam. Uh, groot journalist, helaas overleden. Uh, maar Jip uh, ging op een gegeven moment steeds meer richting... vrij obscure Amerikaanse artiesten en zat zelf een maand in Nashville... En uh, kwam met een verhaal terug, terwijl die ontwikkeling in die popmuziek helemaal bloot lag. En ik merkte dat en stapte op een moment naar mijn hoofdredacteur toe en zei, er ligt zoveel markt hier die wij niet bedienen, jonge opkomende artiesten. Uh, nou, zei die hoofdredacteur, dat vind ik wel een leuk idee, je krijgt van mij een pagina. Dus ik had van de een op het andere moment een pagina in de grootste krant van Nederland. Leuk. Hartstikke leuk natuurlijk, maar ja, daar moet hij ook gevuld worden. Dus mijn allereerste artiest die ik toen ging interviewen... was het bandje Wet Wet Wet. Want die kwamen toen naar Nederland, die hadden deze single als hit. En die mocht ik interviewen. Maar ja, uh, wist ik veel. Het zweet klotste onder mijn oksels vandaan. Ik was nou, ook, Artiesten, ook, ook, ook, ook, ook Wet Wet Wet dan, hè? Artiesten, terwijl ze net, zij ook net begonnen... en het net zo spannend vonden misschien... maar ik vond het verschrikkelijk spannend... Later had ik het erover met Jippe, echte Amsterdammer natuurlijk. En uh, die had natuurlijk in die tijd al iedereen gesproken. Um, en uh, ik zeg van, ja god, ik vind dat best wel lastig. En zei die Ron, als je op de play zit, stinken ze net zo hard als jij. <lacht> en dan dacht ik, bij elke volgende artiest had ik dat beeld voor me. <lacht> en ik ben nooit meer zenuwachtig geweest. Hennie! <lacht> ik stink niet hoor, ik stink niet jij ruikt naar Roosje. Dat bedoel ik. We gaan even de sportkanten doornemen, want er is natuurlijk een heleboel gebeurd. Allereerst de telesport. Ajax zeker een fase. Feyenoord wacht twee krakers en AZ heeft wonderen nodig. Dat is inderdaad zo, AZ heeft een wonder nodig. Ja, Henny, dat zal. Ik heb het helaas niet kunnen volgen deze week, want ik moest optreden zelf. Dus ik uh, heb alles gemist. En, uh, ja, als je bij zo'n grote krant als de Telegraaf weggaat, uh, dan krijg je ook geen krant meer. Van het een op het andere moment. Dus het spijt me. Ik kan even niks over het zet zeggen, maar deze heren weten er vast alles van. Pareltje Dolberg legt tegen Celta de Vigo de basis voor een razendsnelle overwintering Ajax. Wie? Het was heel mooi. Ik heb vanochtend ja. op mijn telefoon terug zitten te kijken. Zo, die goal hè. Nee, wat dat, een, is, dat is uniek. Wat een maar boeber. ja, jij, Maakt wie zei er straks uh, ook weer Bergkamp? Was iemand die riep Bergkamp? Hans? Nee. Ik, ik, oh, nou, dan heb ik het uh, ergens anders gehoord. Maar hij wordt natuurlijk ook uh, getraind door... Dennis Bergklaap. Ja. Oh, ja. En ze zeggen ook dat hij allerlei trekjes van hem overneemt. Terwijl hij zelf beweert dat het helemaal niet zo is. Ja, ja. Maar het is wel duidelijk zichtbaar. Die Traoré uh... bij Ajax. Die viel me in het begin heel erg tegen. Maar wat hij gisteravond deed bij die tweede goal. Zeg, wat een ongelofelijke actie. Eigenlijk voor het eerst dat je me zo ziet. Hè? Zo. En ik baseer dit nu allemaal op wat ik net op mijn telefoon heb gezien. Maar het was een hele mooie actie. En, en dat heb ik van hem nog helemaal niet gezien. Nee. Frank de Boer aan Retorno aan Nolanda. Ja, zonde. Ja, ja. Wow. ja nou ja, dat, uh, jongen, jongen. dat hebben we wel een beetje gevolgd. Uh, nee. Ja, de conclusie is alleen, hij heeft zich niet te schamen. Nee. Uh, het is iedereen weet dat het een slangenkaal was. Het geloofde de zevende trainer in zes jaar tijd. Ja. Um, uh, te veel politiek. Uh, spelers die met hun eigen agenda bezig zijn en niet luisteren. Oh, het bestuur. En de bestuur ook, ja. En, en, en Ook hij is overvallen op het trainingsveld en met, met het ontslag. En dan denk ik van ja, als je toch... Ja, sinds Mourinho is het er gewoon helemaal niks. Maar waarom ga je nou niet gewoon met een rustig plan beginnen... dat je zegt, oké, okay, de boer met je reputatie... je krijgt twee jaar de tijd en dan flikkeren we je alsnog eruit. Maar geef iemand gewoon twee jaar. Je kunt dan niet na drie maanden al zeggen van hou er mee op. Nou, dat het is, is absurd. Natuurlijk is het belachelijk om iemand na drie maanden te, te zeggen van... Uh, bekijk het maar, dat je hem niet eens de kans geeft... Maar hij heeft natuurlijk wel te maken gehad... met een aantal van die overbetaalde gasten daar in het veld... die allemaal exact weten hoe het spel gespeeld moet worden. En, het onge... en waarschijnlijk de positieve kritiek van, nou, van hem... absoluut niet te accepteren. Bijna niet. ouder dan hij, hè? En Nog ouder dan hij. Zo ja, maar. En niet alleen overbetaalde spelers in het veld... maar vooral ook naast het veld. Ja. Want hij had een selectie die was zo groot en duur... dat wat hij ook deed... hij moest altijd een aantal mensen teleurstellen, zeg maar... Ja, en dat zijn mannen die, uh, die dat niet accepteren. En die ja, zeggen, maar ook, uh, ook het bestuur vond het eigenlijk noodzakelijk... Ja. dat die gasten wel speelden. Ja, dan moet je vieren de mannen... ja. <laughs> in de mannen. En wat, wat word ik nu weer overigens? Dat vond ik dan wel weer grappig. Wat wordt er dan geroepen? Ja, wie moeten we dan nu hebben? Hiddink. Nou, dat ben ik klaar. Ben je klaar. Ja, ja. Dat werd er gezegd. Ja, dat is natuurlijk een soort troubleshooter altijd. Nee, maar die kan, uh, die, jongen, die, kan die kerel zo aan hoor. Ik zou het denken. Hij heeft ja. in ieder geval uh, zijn qua leeftijd overwicht. Ja, ja. ja maar 69 raar. dagen trainer geweest van uh, een Italiaanse club. Wat zal hij gekregen hebben? 6,9 ja, miljoen. Dat... <laughs> Dat is natuurlijk het hele punt. Met een drie jaar contract kun je ook zeggen. Jij ja, krijgt 3 miljoen mee. Ik bedoel, nou, het zal wel 6,9 miljoen ja, zijn. Ja, weet je, gaat het ook nog ja, Ik net zeggen. Nou, het is natuurlijk. leuk om mee te krijgen. Maar het is, het, Hij ja, hoeft niet dat er bijstand is. In ieder geval. Nee, maar hey, hij wil zelf ook absoluut uh, zijn mond dicht houden. Hè. Hij, uh, hij wil de pers ook nauwelijks te woord staan. Want uh, de kans is groot dat hij anders een afkoopsom verliest. Ja, goed. Uh, dus, dus zo werkt hij. zegt nu, wel helemaal niet. Hey, Even terug ja. naar gisteravond. Want uh, uh, Jeremy Lenz kreeg een staande ovatie. na afloop van de wedstrijd van Venebatje. En die, uh, die oude trainer, die heeft het toch maar weer geflikt, hè? Ja, Hans. Ja, Henny, dat schiet bij mij altijd in het verkeerde keelgat. Ehm. Um, want dit gaat over dikke advocaat, bedoel je? Mm -hmm. Ja, Dikke Dikkie, ook Dik65 en miljoenen op zijn rekening, heeft al zo vaak in korte termijn uh, een handtekening uh, doorstreept. Met andere woorden, teams, ook België als nationale ploeg, in de steek gelaten. Een recent weer gebeurt met het Nederlandse elftal. En mensen die daar zo snel in zijn, in gewoon. Uh, een handtekening niet serieus nemen... dan vraag nee, mij niet naar Fenerbahce op dit moment... vraag mij niet naar, uh, naar uh, Dick advocaat. Ik vind dat deze man al jaren volstrekt verkeerd bezig is geweest. Ik heb een tijdje in België gewoond, dat heb ik je verteld. Die Belgen waren zo'n vijf, zes, zeven jaar geleden... Ze, hadden ze de kopje bij elkaar gestoken van... jongens, we hebben een heel goed uh, aantal voetballers rondlopen... Laten we er nou eens een keer wat van maken. Toen hebben ze daar vele miljoenen tegenaan gegooid. Dik advocaat ingehuurd. En iedereen was, was klaar, et cetera. En ook weer binnen een paar maanden... meneer kon in Rusland weer drie miljoen meer verdienen, et cetera. Heeft hij het hele land in, in de steek gelaten. Gelukkig heeft hij Wilmons het behoorlijk opgepakt... Maar dat soort dingen, dat heb bij mij heel erg lang na. Ik voel dat ik gewoon narrig word. Want ik vind ja. dat, dat, dat soort afspraken... Kijk, als je 30 bent, is het misschien ietsje anders. Maar als je dik 65 bent met weet ik hoeveel miljoen op je rekening... Dit doe je niet. Nee, maar dan de da, da, da, andere kant. Manchester United verliest dus weer. En daar staat meneer Mourinho uh, met... Uh... Of 80 miljoen, weet ik wel. Ja, maar goed, dat is toch het, uh, dat gedoe over dat Van Gaal en zo. Dat, uh, het is gewoon een heel ander ding. Ook Mourinho kan zo'n club niet aan de praat krijgen. Want het zit, aan de, het zit ergens anders fout. Hè? En, en dat zie je bij dat Inter. En ja. Dat, ja. ja, jongens, PSV uh, momenteel is ook niet al te best. Dus er zal ook wel wat spelen. Ik ben ja. benieuwd naar jullie ja. schaatsinteresse. Want uh, van hut tot Walhalla schrijft de Telesport, telesport over uh, dat prachtige T-Half. Want het moet iets bijzonders zijn, jongens. Het schijnt zo te zijn dat uh, Kramer al heeft gezegd dat hij de tijden zonder meer gaat verbeteren. Hè? De tijden worden zonder meer beter en het wordt sneller. En er staat, staat hier ook een artikel. Hij is ervan overtuigd dat hij nog sneller uh, zijn rondjes kan rijden. Nou, ik ben heel benieuwd hoe hij dat gaat doen. Want het is natuurlijk al ademeneemd. Het is een lage landbouw, dus zien. dat zou knap zijn. Ja. Irene Wust zegt dat het nieuwe ijspaleis is inspirerend. Maar hij uh, heeft wel aangedrongen op een wc in de tunnel. <laughs> Echt waar. Nou ja, ik, ik snap het wel. Ik kan het wel voorstellen. Als je, als je, het, het is toch een... een een, een topsport, ze staan daar op die baan. En op dat moment, ik bedoel, ik zie die Formule 1-coureur, zie ik ook wel eens vlak voordat ze eigenlijk in die auto moeten zitten, Holland naar hun uh, pitch lopen om daar een ja. plasje te doen. En dat kan toch zijn dat je net, hè, dat je jezelf uh, opwerkt naar dat moment dat je moet starten en dan even. Ja. Ja. Wie van jullie heeft het honkbal gezien, jongens? Nee. Niemand? Nee. nee. Na 108 jaar worden de World Series gewonnen nee. door de Cups. Ja. 108, jaar. 108 jaar. En weet je waarom ze het al die jaren niet gewonnen hebben? Heb dat was idee. de vloek van de geit. Ja, oh, dat is zo. Ja. En dat is een fantastisch verhaal. Wat was het nou? 108 jaar geleden zat er een man in het stadion bij de Cups. En die had een geit bij zich. Alleen die geit die stond vreselijk. Dus die man die werd het stadion uitgezet. En die zei toen, en die sprak de profetische woorden. De Cups zullen nooit meer de titel winnen. En dat heeft 108 jaar geduurd. eer de ban werd verbroken. Mooi verhaal, hè? Dat is echt ongelooflijk. En <laughs> hier heb je nog meer leuke dingen? Ja, Roma wil door met Strootman. Nou ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Want dat is natuurlijk toch een, een kanje. Uh, Memphis wil verhuurd worden. Oh, nou, dat, dat kan ik me ook voorstellen. Ja, dat kan ik me ook wel wat en, bij voorstellen. En uh, Maarten Stekelenburg is weer helemaal beter. Nou, gelukkig maar voor. Dat staat allemaal hem. in het Algemeen Dagblad. En wat daar ook in staat. En dat is uh, die kolom van Thijs Sonneveld. Ja, dus je hebt mensen die haten hem en je hebt mensen die houden van hem. Ik hou van hem. We moeten het nu doen met Everton, Koeman. Fenerbatje, advocaat. Saoedi-Arabië van Marwijk. En VfL Bochum, Verbeek. Uit de Tweede Bundesliga trouwens. Hè? Zelfs Tuvala heeft een andere trainer. Dat kun je een momentopname noemen, maar het is wel meer dan dat. De tijd dat... Nederlandse voetbal toonaangevend was is voorbij. De tijd dat Nederlandse trainers voor, vooruitstrevend waren, net zo goed. In Nederland hangen we nog aan de successen van de jaren 70... en aan de Hollandse school, wat het ook mogen zijn. Het gaat alleen maar over balbezit, driehoekjes maken en straatvoetbal. Trainers die uit tegen Ajax volop de aanval spelen... en met 5-0 verliezen worden geprezen... omdat ze hebben geprobeerd mee te voetballen. Elke poging tot vernieuwing wordt meteen de kop ingedrukt... Of het nu gaat om mental coaching, moneyball-principes, andere trainingsvormen, oefenen op penalties of een trainer uit een andere sport. De hakken gaan vrijwel overal meteen in het zand, bang dat ze zijn om voor joker te worden. worden gezet door Johan Derksen en Kompanen. De Waar ze in landen als Duitsland de crisis in het voetbal hebben opgelost, door over de grenzen te kijken. Daar kijkt het Nederlandse voetbal vooral naar binnen. We wentelen ons in ons eigen conservatisme en overtuigen ons zelfs van ons eigen gelijk. In de rest van de wereld is het 2016 bij ons nog steeds 1974. Uw reactie, heren? Ja, ik heb, um, ik heb geen oplossing natuurlijk, maar je hebt gelijk. Want we, laten we ook eens kijken naar, naar wat de afgelopen weken is gebeurd. Het uh, Champions League niveau halen we absoluut niet. Het onder. eronder... Gaat redelijk. Dus wat dat betreft is het ook nog niet, niet alleen een klap voor de, voor de trainers, maar ook voor, voor zeggen, de resultaten van het Nederlands voetbal. Ik heb, uh, ik geloof, vorige week al was verteld: kijk eens naar Hoffenheim, jongens staan derde. Een trainer van 28, komt van, uh, eigenlijk van buiten. Een verfrissende man, uh, iets van lange man heet hij, geloof ik. Eh, uh, hij ja, heeft een aantal hele leuke opvattingen. Bijvoorbeeld, zeg van: als jij hebt een team van elf spelers. drie daarvan of vier daarvan zijn waanzinnig goed. En laten we daaromheen, uh, laat ik zeggen, kleine prinsjes uh, benoemen. En die man die presteert met een, met een lager gekwalificeerde, uh, op papier laag kwalificeerde selectie, staat hij op dit moment derde. Ja, maar dat dus, is ook een beetje het Leicester City verhaal. Ja, ja. Weet je, ik, ik vind met dit soort dingen altijd, uh, het is een, uh, ja, ik met economie leerde ik vroeger de Keynes Curve. Hè. Uh, je komt op de top en dan weet je zeker dat je naar dat dal toe moet om weer op die top te komen. Hmm. Zo gaat het in het leven, zo gaat het in de sport, zo gaat het in alles. Je kunt niet voortdurend dat eh, topniveau eh, blijven eh, volhouden. Ook als artiesten zie je dat. Hè. Op een gegeven moment ben je verschrikkelijk beroemd. Maar ja, op enig moment. Eh, ja, dan, dan, dan, je raakt nooit in de vergetelheid. Maar die, die klok die, je komt weer onderaan. En op een gegeven moment sta je weer bovenaan. En dat zie je zo vaak gebeuren. Dus dat gaat met het Nederlandse voetbal ook gebeuren. Uiteindelijk... We zitten, we, gaan, we zitten in een dal... we gaan naar een dal toe. Misschien wordt het nog veel erger. Mm. Zo is het nou eenmaal. En dat gaat in Duitsland ook gebeuren. Ja. En, dat gaat, en zo zie je dus mm. dat dan af en toe... komen er teams naar boven. Zoals een Offenheim of een Leicester City. Ja, en die kunnen dan exceleren... omdat de rest het laat liggen. Maar het is ook heel moeilijk... om altijd maar op die top te ja. blijven staan. Nee, dit, het is een beetje mijn gevoel. Hebt erover, dus, je, hebt, je hebt gelijk, maar laat, laat ik het dan zo... Uh, samenvatten wat, wat ik bedoel is laten we gewoon wat meer experimenteren en meer lef hebben. Want ik heb er persoonlijk geen uh, moeite mee, Hennie. Als ik, uh, laat ik zeggen, stel, ik ben trainer van Excelsior... en ik moet naar Ajax. Kan mij het schelen om met 5-0 te verliezen. Maar laat wel iedereen lekker spelen en, en, en, en, en plezier hebben. Niet allemaal achteruit voetballen. Daar, daar jaag je het publiek mee. Er zijn uh, teams zat die die, die die beuk de beste gooien. Ja, ik vind niet genoeg trouwens, hoor. Maar laat nou iedereen gewoon lekker ballen. Ik afvragen van. Uh... Kijk, als je het over het amateurniveau hebt, dan is het inderdaad heel leuk om te zeggen van uh, laat, laten we lekker voetballen. Maar als je het over Excelsior, Ajax hebt, dan, dan uh, speelt er ook andere belangen mee. Van lekker even voetballen en voor mij verliezen van Ajax. Dat is voor Excelsior ook een enorme teneergang. En die gasten moeten ook betaald worden. Dus. Uh, of die spelers in de eredivisie nou allemaal met zo ongelooflijk veel plezier voetballen... weet ik niet helemaal, maar misschien, misschien maak ik we wel een verkeerde opmerking. Ik weet het niet. Ik weet niet of we hier komen Hennie, deze morgen. Ik denk het niet. Laten we nee. maar eens naar Sven Davis luisteren. Ah, uh, dat ja, dat kunnen we. gaan we zo doen, Henning, Want ik heb een andere klaarstaan. En ja, ja, Charles. Je gooit dit hele programma in de war. Ja, maar zo ben ik. Dat weet je. Kijk, en uh, dit is gewoon... Uh, hier, deze dame die, die ik nou ga uh, draaien. Nee, het is een heer. Maar die zingt over een dame. En die heb ik vannacht betrapt bij jou. Dan uh, kwam ze uit de deur, uit de voordeur. <lacht> wist het. -tumbling round your head. Nou, nou kan ik het schudden thuis een keer. GELACH It's my It's September 9 Even naar mijn klokje. Het is alweer tien over half twaalf. Dat betekent dat, uh, dat we nog maar twintig minuutjes hebben. Nee, niet eens. Een minuutje of negentien. Dus ik, ik breek de plaat maar eventjes af. Uh, om de heren toch nog even de gelegenheid te geven. Om uh, de puntjes op de i te zetten in de uitzending. Uh, de, de Bosnische meneer, Henny, hoe zit het daarmee? <laughs> ja, ik denk dat hij nog aan het werk is. Uh, uh, uh, hij werkt dus in, in Zizo. Ja. De beste sushiplek van Nederland, zeg ik altijd maar. Ja. Dus ik denk dat ik er weer moet gaan eten, jongens. Ja, nou, dat, uh, ik, dat vind jij helemaal niet erg. Nee, maar we hadden het net. Zo... Wat, wat, wat bedoelde hij eigenlijk met die plaat, uh, Charles? Wat nee, was dat, het nee, uh? hij is gewoon een langzaam nummer. En het wordt gezongen door David Kees. We hadden het net over Rob de Nijs. En Rob de Nijs die zingt een hoop liedjes van deze meneer in het Nederlands. En dat wilde ik even laten horen. Oh. Maar dat en bij hen die uit de deur kwam, luisteraars. Het was een grap, jongen. We zijn blij dat je zo aanwezig bent, Charles. Tja. Nee, niet. Nou, Zit zeer bedenkelijk je, te kijken, luisteraar. Misschien eens. is mijn relatie gered nou. Ja. ja. Ongetwijfeld met die woorden van Charles is dat gebeurd. Oh. Ja. <lacht> nou. Het angstzweet brak me uit. Het is over, je kunt weer rustig doen. Gelukkig maar. Daar Jongens, zijn we zijn er blij mee. Um, nou, we moeten wat, nu praten van Charles. Dus. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, want hij ge gegeert voeren, uh, onze uitzendingen. Ja. Absoluut, tegenwoordig... Maar wij, dan gaan we het maar eens over een Syrische voetballer hebben. Want ja, ik, ik train er een paar bij HFC. En ja. nu zitten jullie alweer over transfers om te brengen. Ja, nou ja, god, wij, wij, zijn, ja. Uh, wij zijn zogenaamde wandelvoetballers, heet dat. Nou, ik kan je melden dat er weinig gewandeld wordt, hoor, overigens. Als Stefan uh, van de krijger meedoet, zeker. Op, ja, zeker. <laughs> op woensdagmorgen en op vrijdagmorgen doen we dat. Ik op vrijdagmorgen helaas niet, want dan zitten we hier, Ja. Uh, maar daar uh, stapte onlangs een, uh, een Syrische jongen het veld op... een jonge knul, hè? Ja, de 130 uh, uh, ja. leeftijd, ja. Leuk, en die, uh, maar jij zegt nu dat je hem traint ook... s'avonds uh, ja. avonds inmiddels. Ja, oh. s avonds is hij uh, bij mij op training. En ik heb hem natuurlijk vastgelegd voor mijn team, dat begrijp je wel. Dus ja. jullie... Uh, maar het wij kunnen het of. schudden. Maar er zijn er meer dus, uh, henie, Ja, ik, ik heb er drie... Zo, twee uit Zandvoort okay. en één dus uit de koepel. Ja, yeah. leuk hoor. Maar zijn ja. ze speelgerecht al? Deze jongen wel, die heeft zich opgegeven. Die speelt zondag al? Nou, dat denk ik wel, ja. Oh, jij fluit Je weer, weet hè? wie de scheidsrechter heeft is. Oh. Nee, nou, dan, dan, je, nou, maar dan had, had, ik, had ik niks moeten vertellen. Had je de verrassing... Uh, Helemaal groot ja. kunnen zien. Nou, ik hoop dat je Engels goed is. Want je moet dan uh, eerst even een praatje houden. Hè, volgens de Jos-methode. <laughs> nee, Maar op zich is, het, uh, is dit wel leuk te horen. Want ja. dit zijn jongens die... bedoel uh, de, de luisteraars kennen het wandelvoetbal wel een beetje. Het is echt, laat ik zeggen, voor de 60-plussers. Uh, die vermaken zich uh, twee ochtenden in, in de week bij de Koninklijke KFC. Met inmiddels toch ook wel zo'n 20, 25 ja, man. Ja, zeker. En... Ja, hij waaide ineens aan. Hij had een begeleider uit de koepel. En uh, mag hij meedoen? Ja, natuurlijk mag hij meedoen op zich. Natuurlijk is hij die, is die 30 jaar te jong. Maar inderdaad, hij had gimpies en zo. En hij, uh, had geen sokken? <laughs> geen sokken. Hij had snel in de gaten dat je, dat je mag wandelen. Of moet wandelen en niet mag hardlopen. En niet uh, iemand mag passeren. Maar alleen ja. maar tikken, tikken, tikken, tikken. Maar hij heeft... Uh, nee, ik kan me herinneren, een paar weken geleden. Want hij, hij kan heel goed voetballen. En hij had hij op een... Op, op, een geweldig schot op de, op de goal, maar die ging net over. Dus hij ginnikt en loopt weg. Maar wij natuurlijk allemaal van halen, halen. <laughs> en hij, hij, hij kijkt om en er is veel van, wat is dat halen, halen. Nou, dat hebben we hem duidelijk gemaakt. Van die... Maar als hij zondags een buurt maakt, kan jij uh, je rode kaart en je gele kaart in de zak houden. Want hij zegt nooit iets. En niet, dat maken wij wel uit. Nee, maar hij zegt echt nooit iets. Nee, nee, dat is, weet ik. Dus, uh, natuurlijk uh, niet. Iemand die geen babbels heeft. Kijk, als we... Maar voetbal is lekker hoor. Kijk, we hebben die scheidsrechter, als ik nog één ding erover mag zeggen... een scheidsrechter is pas blij... als, die, als iedereen na afloop vraagt van... hadden we een scheidsrechter? Dan heb je het goed gedaan. Maar als de mensen dan horen dat jij wedstrijden van mijn team fluit... dan begrijp je dat iedereen denkt dat wij alles winnen. Maar we staan bijna onderaan. Hoe kan dat nou? Nou, het geeft aan dat deze scheidsrechter objectief is. Of geen thuisfluiter. Ja, en dat je het team toch niet goed voor elkaar hebt, niet? Jawel, het team is geweldig. Ja, dat blijkt uit de stand dus. dus wij, wij zijn absoluut wereldkampioen derde helft. <laughs> ja, ja, precies. Ja, en als ja? je dan nagaat dat die wedstrijd rond half één begint... dan zit, dan zit iedereen <laughs> dus om drie uur al in het bier. Ja, maar dan is je schrijftijd er al vertrokken. <laughs> maar het is in ieder geval een hoop plezier, jongens. En daar gaat het om met voetbal, toch? Nou, zo is het. En uh, dat kunnen wij uh, ja, eigenlijk bevestigen. Dat hebben we wel. Jullie ook, hè? Die, die oude mannen. Nou, uh, absoluut. Het is een, uh, een leuke club. En er is een, uh, altijd een nazit hè, waarin we met elkaar nog even de goals doornemen. En de rest van de wereld. en uh, Nee hoor, dat is uh, zeer gezellig. En, uh, er zijn meerdere clubs die er nu mee beginnen, hè? ook in de regio. Nou, er was zelfs de laatste groot toernooi in het Olympisch Stadion. Hè, en uh, daar mochten uh, de wandelvoetballers... Die dat op HFC. Het is overigens niet van HFC. Hè. Het, is, het gaat hmm. vanuit de gemeente. Iedereen kan daaraan meedoen. Het is ook gratis. Maar uh, het speelt zich af op de velden van HFC. Met een trainer van HFC. Met een trainer van HFC, maar die is ingehuurd door de gemeente. Dus, ja, maar er is dus er is, er is, er is meer. Hè. Ik zal ook een voorbeeld geven. Is dat ook bij HFC, uh, elke donderdagmorgen uh, Bootcamp wordt gedaan door vrouwen. Ook onder leiding van een HFC-trainer... of dezelfde trainer als, ja. als wij hebben. Waarmee ik wil aangeven... dat is dus gewoon heel breed... ook door, door de gemeente, neem ik aan... maar ja. zeker door de koninklijke ja. HFC... wordt gecoördineerd... Ja. dat zoveel mogelijk groepen in de samenleving... zich, uh, zich bezighouden met... met ja, be, bewegen. bewegen. De vrouw is uh, ook uh, dik in de 60. En die, die leeft daar echt naartoe. Ja. En, ja, jij, uh, jij bent een man die trouwens... Uh, van ...uit de studio in Zandvoort nu naar Haarlem gaat lopen. Ik loop straks weer naar Heemstede, ja. ja oh, door Heemstede, de Duinen, het is, uh, ja. Ik weet niet of het woord burlen jou wat zegt. Nee. Nee? nee. Burlen? Maar alles dat met lopen te maken heeft... Ja, zeker. Ja, dat is, alles dat, dat, dat met zijn lopen de, te maken heeft... Kijk, Ron weet het. Natuurlijk weet ik dat. Burlen zijn... Uh, dat gaat een beetje... Dat is de bronstige. Oh, je bedoelt die beesten die er oh. staan. Oh. Die een Ja, beetje... nee, maar dat zijn dus hele grote gewei-achtige beesten... Ja, die, ja, die dus hebben het trek in een vrouwtje. Nou ja, dat doen ze, Ja, ja. Maar dat is nou schitterend. Ik, je door, door de duinen Het is schitterend om te, om te horen. Heel <laughs> indrukwekkend. Ik blijf serieus. Henny. Door die natuur nu, door die kleuren van de, van de, ja, van de prachtig, bomen. Ja. Het is, het is fantastisch. En ik kan het iedereen aanraden. Ik bedoel, bus 80, eventueel heen of terug. En dan terug kopje koffie halverwege bij Nieuw Unicum. Het is zo een fantastische omgeving hier. Mag, ik je, mag ik je nog een tip geven, Hans? Serieus hoor. Dus is geen. Geen gekkigheid. Ik ben van de week met mijn camera geweest naar Driehuis Westerveld, het is even een Nou, als je daar de natuur bekijkt en de wijze waarop dat kerkhof überhaupt is aangelegen, maar nu met die herfsttinten... nou, dan weet je echt niet wat je beleeft. Ik wil graag aanraden. Om daar gewoon eens een wandeling te maken. Even los van. Nou, wat je nu zegt, ik heb 16 jaar in het buitenland gewoond. Wat ik daar altijd deed, is naar kerkhoven gaan. Want dat geeft de geschiedenis aan, ook met name Oost-Europa. En daar zie je zo ongelooflijk veel. Ik was Twee weken geleden was ik op het kerkhof waar uh, Godviel Baumans is uh, begraven. Vlakbij ja. de Ja, Op de, de Bergweg is dat? Ja. Nou, niet de Bergweg, dat is de protestantse. Oh, maar aan de okay. andere kant van de Bergweg. Ja. Uh, dus, dus aan de overkant van de, van de, van de weg. Ja. Dat weet bijna niemand waar je dat kunt vinden. Maar dat is ook weer zo'n schitterend kerkhofje met de, op een heuvel, et cetera. En met een fantastische wandeling er ook omheen. Het, ik bedoel, het, het, uh... het begint nu bijna vroege vogels te lijken. Het, het natuurprogramma van Radio 1. Maar ik zal jullie vertellen, ik ben een golfer... en eigenlijk een golfbaan is waanzinnig. Geen verkeer, niks, niks, niks. Deze foto, ik laat, luisteraars, ik laat ze even een fotootje zien... heb ik van de week genomen... Op de Golfman, waarop hol een tien een vosje zit te wachten. Vosje. Ja, prachtige vos. Hey, maar hou hem even voor de camera. Want er zijn uh, duizenden mensen die naar dit programma ja, op kijken, ook op, uh, Maar dat, uh, dat is Ongelopen. de natuur in optima vorm, dat is echt waanzinnig mooi. Deze en dat maakt je er allemaal mee. Ja, het is jammer voor de luisteraar, maar een schitterende foto als een soort herder zit hij ja. in de camera te kijken. En, uh, Nee, het is uh, kortom, dit is misschien geen natuurprogramma, maar ik, uh, ik pleit dus opnieuw Zandvoort. Fantastische omgeving, je loopt alle kanten uit. Uh, ik bedoel, ik loop nu, nu naar het westen, maar je kunt ook naar het noorden lopen, naar Muiden. Top. Misschien ga ik de volgende keer met je mee. We gaan even een, een liedje draaien. Dat gaat we, we, Kenny B, en daar wil ik even wat over zeggen. Ik ben, zit in het bestuur van de stichting Muziek Kids, hè, waarin we studios bouwen in ziekenhuizen voor kinderen die daar verblijven. En uh, die kunnen daar muziek maken. En vanavond is er een groot benefietconcert op de markt in Hilversum. Met Kenny. Gratis toegankelijk met onder andere uh, Gerst Pardoule, Etcillia Rombly en Kenny B. Nou, ik zit vanavond in Hilversum. Goed zo. Wat ik zeg? Oh nee, ik moet trainen. Oh nee, we hebben AFV. Oh nee. Colaud ma business. Ik zie de meest mooie Frances. Alderboe, hoge akkeren ik. Vini pas, ik zeg moed. Ik zeg bonjour, mon amour. Moi, Marcel, tu es très belle. Elle, elle, elle, I'm Je suis Nederlander. Oh, je parlais un petit peu français. Elle, elle,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 van hem Kenny B was dat met uh, Parijs. Uh, ik kijk op mijn klokje man, het is echt uh, weer uh, super snel gegaan dit uur en, uh, uh, maar leuk in Hilversum live Kenny B vanavond. Zeker, en, zeker. Gratis toegang benefietconcert. En allemaal, allemaal voor het goede doel. Voor het goede doel. Heel even kort nog uh, het goede Ron. doel ja. om Jos vrijwilliger van het jaar te maken. Dat is natuurlijk <laughs> hartstikke leuk. ad.nl schuine streep clubheld en dan kunt u stemmen op Jos Dion. Dat is hartstikke leuk. Vanavond in de wereld draait door. Ook aandacht voor dit programma heb ik begrepen. Ja. Want die belden net op naar Charles. En uh, dat zijn ook leuke dingen. Uh, ik wil het toch hebben over walking voetbal. Want dat, dat blijft me intrigeren. Ik heb ja. een aantal keren meegedaan. Ja. Ik vind het erg leuk. Maar ik zie weinig verschillen met gewoon ballen mannen. Nee eens. Uh, dat is ook zo. En het is uh, voor uh, uh, nog wat zeer actieve spelers heel lastig om... Uh, je aan die regels te houden. Ja. We hanteren ook niet echt die regels. Nee. Uh, dat, uh, uh, we doen het op onze eigen manier. Maar het grappige was, ik ben er zelf niet bij geweest... maar er was een groot toernooi laatst in ja. het Olympisch Stadion. Uh, daar uh, waren allerlei betaald voetbalclubs voor uitgenodigd... om uh, daar hun wandelteam voor af te vaardigen. Maar dit hebben ze helemaal niet. Dus uh, de mannen die bij HFC uh, trainen kwamen uit voor Ajax... En uh, zo waren er andere clubs die ook. Uh, wandel, mijn, zelfs mijn schoonvader, 85, mind you. Die in halo uh, wandel mochten uitkomen voor AZ. Um, maar uh, daar heb ik wel van begrepen. Daar werden natuurlijk streng de regels gehanteerd. Niet uh, toch of niet? Nou, uh, Ron, je hebt gelijk. Maar niet consequent. Dat was het ah ja, probleem. daar nou ja, gaan we weer. Nee, daar gaan we weer. <laughs> dus uh, ik, ik schrijf rechters. Even een stapje hoger. Ja, dat heel is, goed. Er zijn drie duidelijke regels. De bal mag niet boven heupenhoogte. Ja. En je mag niet rennen, alleen maar wandelen. En je mag geen fysiek contact hebben. Nou, al die drie zijn debatable, discutabel. Even wat heup, ja of nee, wandel, uh, snel wandel, mag dat wel. Fysiek, een schouderperongeluk. Nou, en, Het is niet alleen een schouder hoor. Die ging nee, uit de graaf die meedoet. Je die mag. schopte mij volgens mij. Je benen. mag helemaal niks uh, van deze. Maar er waren schrijvers die, die dus ook heel veel verschillende interpretaties hadden. Yeah, ja, dat is het probleem. En je had natuurlijk. een aantal teams in de moeite. Namelijk Willem II, dat waren gewoon schoft. Die zijn gewoon geschof. Die hebben fysieke ruzie gehad met FC Groningen. Een praat je over 70-plussers, hè? Ja, oh, oh, oh. Fysieke ruzie gehad met FC Groningen. En tot een half uur na de wedstrijd nog verbaalruzie. ruzie. En dat, en dat lag met name aan Willem II, hoor. Want in toen zeiden we ook al van het was niet voor niks dat die Feyenoorder de gracht ingegooid is. Maar dat was vlak daarna. Of vlak daarvoor. Door diezelfde mensen? Ja, dat zou ik bijna zeggen. <laughs> nee, maar, um, dus, dus, dus het betekent, dat betekent, en daar heeft Ron gelijk in. Dus dat al die teams, dus ook thuis, hun eigen regels hanteren. Ron zegt het ook, wij bij de Konker HVC hebben ook onze eigen regels, min of meer. Maar zet je die al die jongens bij elkaar, ja dan kan je bonje. Ja. Ja. Maar drie regels, even herhalen dus. Ja. Niet boven de bal, Heup, mag niet boven heuphoogte komen. Okay. Je dus mag De ellende met uh, koppen bestaat bij het uh, wandelen nee, nee, dus niet. Dat is nee. mooi. En ook nee. lange basis, uh, hoge lange basis, kan ook niet? Kan niet dus. Hè, in, uh, nou ja, je mag ook niet uh, rennen, hè, wandelen. Dus passeren van iemand kan dus niet. Want dan zet je aan en dan loop je wat harder. Dat kan dus niet. En dat is ook weer de kracht van dit hele gebeuren. Precies. Je moet tikken, tikken, tikken. Je moet zorgen dat je vrij loopt. En, en daar nee. kan elke normale trainer heel veel van leren. Dus is posities innemen. Dus als jij een bal in je voeten hebt... kijk je naar iemand die vrij staat. En het is eigenlijk maar één keer raken. Nou, dit is maar mag je wel om, om die positie in te nemen... versnellen of mag nee. dat ook niet? Nee. Je mag dus helemaal nee. niet rennen. Nee. In principe niet, nee. nee. Maar ja, daar, de regels worden, zoals je hoort, alweer verschillend geïnterpreteerd. Ja, want ik, ik maakte net een grap over, uh, over uh, die Feyenoordman bij HFC, weet je wel? Ja, ja, Gerard, ja, zeker. <laughs> de graf. Die gaf me een paar kleunen, jongen, nee, serieus. Ik ja. deed het niet expres hoor, maar, uh, nee. maar omdat hij van Feyenoord is, vond ik het wel even leuk om te kunnen vertellen. Ik ben uh, Afgelopen woensdag ben ik naar AFC gegaan om eens een keer te kijken wat, dat, uh, wat het walking voetbal inhoudt. Ja. Ze hebben mij ook al diverse malen gevraagd, maar ik heb altijd gedacht dat het voor de oude mannen was. En nou, ik ben 66 en ik ben nog niet oud, maar misschien ga ik er ook wel een keer mee doen, ik heb geen idee. Maar uh, toen zei Koen Duitshof ook dat het ongelooflijk moeilijk is voor iedereen erin in het veld bij AFC om zich aan de regels te houden. Hij zegt, het, het, het lukt gewoon niet. Nee, het is, waarom is zo moeilijk, het is, moeilijk. het is eigenlijk mee, gewoon aan, aannemen en tikken. Waarom doe je nou niet mee? Nou, misschien doe ik het ook wel. Maar nog, ja, ik heb altijd niet tegen vrouwenmensies. Daar ben ik al. Ja, oké. Okay, okay, sorry. Hey, er staat, nee, misschien ga ik het wel doen. Er staat een uh, man van 80 in het veld, hè? Ja. Melman. Man. Ja, ja. Melman. ja. Hij is er net mee opgehaald. Oh ja? ja we hadden ja. Een eentje van 85 of in de 80. Ja, in de 80. Hij is net vorige week is hij er mee opgehaald. Oh, nee, ja, de, de, mijn schoonvader is 85 ja, en die, die doet dat uh, in heel nou, leuk vooruitzicht dat ik, ik, ik, ik kan 40 jaar kan voetballen. Heerlijk. Ik, ja, absoluut. ik denk dat ik me toch <laughs> ja. maar eens zou opgeven. Ik heb vroeger wel uh, gevoetbald, maar ik werd altijd onderuit geschoffeld. Ik was vroeger een hele magere spriet. En ik speelde voorin, dus elke keer kreeg ik een trap tegen mijn benen. En mijn enkel is diverse malen gebroken en weet ik veel wat. Maar ik denk met dat walking voetbal kan ik eh, misschien langzaam toch weer eens een keer een balletje gewoon proberen te raken. Ja. Als je misschien in het niet met Hans Wolf komt, dan krijg je nooit het schop. Nee, oké, okay, dat klopt. Ja. Nee, okay. ja, maar Jos, het is in ieder geval heel gezellig. Dat ja, is dat geloof ik meer. Dat zag ik wel. Leuk. Al. Weet je wat, ik ga hem wel opgeven. Zo dat is het <laughs> Je moet gewoon lekker nou, komen. Dus in ieder geval weer een nieuwe erbij. Zo is het. He? Nou, dan hebben we eigenlijk alles gehad. Stem op de club Held. Jos de jongen, is dat. De jonge hoor, niet de, de jonge. Jong. De jong, sorry. Die. Jos de Jong, clubheld, ad.nl slash clubheld. Um, wellicht vanavond is de algemene ledenvergadering bij HFC. Dus ja. daar moet het ook even ingebracht worden, Henny. Daar kijken we naar jou. Waarom? Omdat jij daar naartoe gaat, ja. na de training. Ja, wauw. Oh. <laughs> Ik kan dus pas op negen uur. Nou, dan is het al voorbij, joh. Hennie, zitten we ah, maandag in het clubhuis? Hebben. Niet aanstaande maandag. Oh, niet aanstaande maandag. Nee, nee. Dus volgende week vrijdag zien we elkaar weer. Ja. Oké. Okay. Weet je al wie je hebt? Uh, waarschijnlijk Wilco Eindhoven. Oké, okay. vader van, vader van, heel goed. 17-jarige talent dat eigenlijk iedere week in de eerste moet spelen. Ja. Maar helaas. Tot volgende week. Dag. Dank, u wel voor het luisteren mensen.